Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl B.J. R.P.M. en de Koolse Groef presenteren de Best Kept Secret Special 2025. Met uw host Steven, Kirk en Remco. Welkom bij de lokale omroepgoorle. Welkom bij de lokale Omroep Goorla. Welkom bij de lokale Omroep Goorla. And that is how it ought to be. Een hele goede maandagavond en welkom hier bij de lokale omroep Goorlen... met de Goolse groeven En de Goolse groeven ziet er vandaag ietsje anders uit dan normaal... want ik ben hier, DJ RPM. Je hebt me vorige week misschien ook gehoord op de Music Monday. Um, maar ik zit hier niet alleen... Want de heren Steven en Dirk hey, van de Koolse wakt... Groeven... Dirk Dirk, hier. Dirk, Dirk, Dirk. Dirk, inderdaad. Ja, sorry. Ja. Ja. Ja. Complimenten voor jouw prachtige Ons... AI-intro. Ja, maar onze vrouw ja. die kan echt geen namen uitspreken. Is het jouw dat... vrouw? Dit uh, <coughs> is mijn AI-vrouw. Oh. Ah. <laughs> Oké. Okay. Ja, um, uh, een heel goed bewaard geheim is natuurlijk... dat komende week um, Best Kept Secret is... in heel bij de Weekse Bergen. En daar gaan wij vandaag een beetje aandacht aan besteden, zeg maar twee uur lang tot elf uur vanavond. Uh, ik draaide dus ze juist al een opener Das Pop en zij staan ook zo'n beetje het festival te openen, zo rond een uur of drie vrijdag. En uh, zij werden twee weken geleden geloof ik aangekondigd dat ze weer bij elkaar waren en op Best Cap Secret staan. Dus ik dacht, ik moet gaan, want Das Pop is een van mijn favoriete Belgische bands. Maar dit is pas uh, twee weken bekend dan? Dat is, ja, twee, drie weken, zoiets. Oh, best laat, best ja. laat. Ja. Hoe lang, zijn, hoe lang ja. zijn ze weg geweest? Ja. Zij zijn uh, sinds 2013 weg geweest, geloof ik. Oh. Uh, ik geloof, ja. Volgens mij zijn ze 1994 opgericht. Ja, En ze zijn eindelijk weer terug. 2013 zijn ze tijdelijk gestopt. En uh, dit was het nummer You uit de jaren 90. En ze hebben een nieuwe single die ook heel vet is. Maar die draaien we dan vandaag maar even niet. Um, iets anders wat ook vrijdag te gebeuren staat. Uh, ja, ja, Steven, wat, uh, wat kunnen we daarvan verwachten? Uh, ben staat hoog op mijn wil ik live zien uh, lijstje. Uh -huh. Er staan heel veel bands, zegt Dirk altijd, terecht. Man, <laughs> toi, ik heb een, een bakje... <coughs> Smakelijk. Nou, Eet ja, je, ja, uh, je mond even liggen. Sorry, man, ja, de, ja. De, wie is er van die grote dikke koeken achtergelaten? Ja, bij Ongehoord Goed voor oh, ja. ons uh, zitten ze altijd lekker nou. aan de koeken hè? en dan blijft er wat over. Ik had net een hap ja. genomen. Ja. Ongeproefd lekker. Smakelijk, smakelijk. Nou. Nee, de Glas Beams uit ja. uh, Australië. En ja, ik moet toch concluderen dat dat uh, het beste land is uh, qua uh, psychedelisch werk, wat er uh, heden ten dagen voortgebracht wordt. Want vaak wel echt niet normaal hoeveel bands daar uh, vandaan komen uh, die op mijn lijstje staan. Uh, Glas Beams, uh, ja, in een uh, project van India's Australische multi-instrumentalist Rajan Silva, denk ik dat ik er uitspreek. Uh, Ten tijde van corona opgericht, uh, twee singles en twee gelijknamige EP's uitgebracht. En dat is het vooralsnog. En ze staan echt overal geboekt. Maar ik loop ze steeds mis. Um, en ik ga volgens mij helemaal niet in de Besschip Secret. Dus. Nou, <laughs> For, voor het eerst. Dat de is eerste editie waar ik bij ik ben. Dat zou we geheim houden. Oh ja, sorry. Oh, ja. Zijn we er wel, zijn we er niet. Het blijft ja. één groot mysterie. Um, ik ga wel even kijken voor je anders. Hij, ja, regelt, dat is goed. hij regelt het voor je. Ik, ze, uh, ik regel dat gewoon, ja. Ze staan met, uh, met een soort van gewaden en, uh, en maskers en, ah, het uh, is op het podium. De, de sleeptoken van de psychedelische rock. <laughs> ja, zoiets. <laughs> ik denk dat Steven sleeptoken niet kent. Oh, de ghost van de psychedelische rock. Oh, ja. <laughs> de kiss van de psychedelische ja, rock. Ja, kan ook. <laughs> Nee het, is, nee, het is niet met verf. Nee? Nee, nee. het oh, is dat maskers. Met... Maskers, ja. maskers. Ja. Oké. Okay. De mask, muzikanten uit Australië. We gaan er gewoon naar luisteren. Glassbeams. het betere psychedelische werk uit Australië van Glassbeams. Het deed mij heel erg aan thema Pala, denken. Ik weet niet of dat jullie dat ook hadden. Hmm, Qua baslijn vooral. Oosterse voor mij. Ja, ja, ja, ja mee eens. Ja. Maar verder, ja, ik snap het wel. Ja, ja. We blijven in het oosten, trouwens. Want uh, de volgende ja. band komt uit het oosten. Ja, ik had hem op mijn lijstje gezet. En jij ook. Ja. Ik vond alleen al de naam supervet. Sailor Honeymoon. Ja, want oh, dat denk ik ben met... van de anime en de manga. Ja, ja Sailor Moon is dat, <laughs> uh, dat meisje met die knotjes Juist, in het... Uh, ja. Ja. Ja. En blijkbaar dus getrouwd. wel al die uh, Aziatische mannen. Uh, ja. uh, en deze nee. westerse oh, nee. jonge god ook, hoor. <laughs> <laughs> maar ja, punk uit, uit Zuid-Korea. Holy shit. Ja, dat is al interessant. Dat denk kan. Ik dan. Ja. Um, maar niet... Ja, goed. Uh, de de lied uh, uh, Zangeres Drumsters. Die... Uh, Komt, heeft het heeft ook in Amerika gewoon de hele tijd. Ze hebben eigenlijk alle drie schijt aan dat muziek ergens vandaan moet komen. Uh, en op een bepaalde manier dan ook moet klinken, omdat het daar vandaan komt. Mm -hmm. uh, dus ze klinken zo westers en zo punk als ze kunnen vanuit uh, Korea. Dat is wel echt, uh, echt te gek. <laughs> um, ja, ik, ik ja. zeg we gaan luisteren naar uh, de eerste single van de band ever: uh, Cockroach. Cockroach. On Sailor Honeymoon. this thing that happened to me yesterday when I was getting home I opened the door and there was something in my house that I hadn't seen before and it just made me really uncomfortable looking at it and I'm just wondering do you guys know like how can I get rid of a cockroach Exactly I know how long he had been there but I was getting the feeling that he was staring at me and I really didn't like it so I got some gloves and I got a bucket and I don't know guys we're all ladies here can anyone tell me how to get rid of a cockroach In Zuid-Korea kunnen ze rocken. Kan ik wel zeggen, toch? Ik ja. vond het wel een beetje... Ik denk, nou komt er een van Tij en Bak, vieze goeren punk. Dat was eigenlijk best wel uh, netjes. Nou, dat hebben ze in andere singles wel. Ja, en ja. dat wordt af en toe ook gewoon techno. Een van ja. de bandleden is techno-DJ. En beroemd daarmee in Korea. Mm -hmm. uh, dus... Het wordt bij tijd terwijl ook nog wel redelijk elektronisch. Dus het kan alle kanten op met deze band. Okay. Ja, ik ben heel benieuwd. Dan staan het volgens mij pas een nummertje of acht denk ik op, uh, op Spotify. En uh, die vind ik eigenlijk allemaal vet. Dus ik ga zeker kijken. Ja. Zou ik doen. Ja. Uh, ondertussen gaan we naar iets rustigers. En volgens mij komt het weer uit Gent. Ja, dat zei jij, ja. Ja, toch? Ja, zo weer. We hebben al iets gehad ja, We hebben al iets uit Gent gehad, ja. Namelijk jij... Das Pop. Ah ja. ja, ja okay. hebben we hebben deze takeover aan de hand dat jij de rustige muziek van ons twee... Nee, hoezo? Oh, dat weet ik niet. Uh, Had jij mij... Uh... Het is altijd uh, knallen en schieten bij mij. Dus ja, ja daarom. Ik, gewoon... Doe, uh -huh. toe, ja, ik ben helemaal... Uh, ik sta perplex. Ik zit? Ik zit. Dat ik nou met iets ja. rustigs kom. Ja. ja. en dat is nog zo'n soort van rip pop arm bee ik ook nog, hè? <laughs> ja, jij hebt die takeover... Uh... Ja. Nee, ja. toen, toen jij er niet was, toen hebben wij samen hè, DJ Dirkos Dutch. Dat was ja. uh, veel hip hop, jongen. Ja, ja. ik heb Zeker. het gehoord. Ja, ja dat is dus, leuk. Dus, ja. dus ik kan dat best wel baas. En die Brihang, die kan het ook goed. Uh, schijnt eigenlijk gewoon beeldhouwer te zijn, maar hij rapt ook nog. is nee, dus beeldhouwer. Uh, nou, dat zou ik wel te, te, te gek vinden. Als hij daar op het podium met ja. zijn uh, beeldje bezig is. Met zijn beeldje bezig en dan, en dan een bijteltje erbij. Maar ik denk dat, dat hij dat niet gaat doen. <laughs> Maar ja, gewoon... Uh, ja, waar moet ik het mee vergelijken? Het is... Uh... Het, het, ja, het, het is wel voor mij wel op zijn plek in de Vlaamse hiphop. De Vlaamse hiphop? Ja. ja, maar ken je andere Vlaamse hiphoppers? Ja, ik kom niet verder dan Flip Galier, Kropoel en Akse, uh, Ja. De Fixkes misschien, maar... Dat is toch geen hiphop? Ja, nee, ja. precies. Ja. Niet meer, nee. Die Briang, die kan het in ieder geval wel. Mm -hmm. Dus... Um, dan gaan we even luisteren naar dat nummer wat ik uitgekozen heb. Die draaien we hier tussenin. Die doen we hier tussenin, ja. <laughs> Inderdaad, tussenin van zijn album Droomvoeding. Kijk, mooi man. Zoveel tussenin. Er is een hoog en een laag. Je staat op je teen, maar je wil het zo graag. Er is een voor en een na, wat gebeurd is, is gebeurd, dat is leven met elkaar. Er is een nee en een ja, voor elk antwoord op je retorische vraag. Er is een zuid en een noord, en altijd de dronk, passagier Een uit en een aan, een knop in je kop dat je om kan draaien. Er is een mals en een taai, je kan er erdoor beten als je honger hebt. Voor elke keuze dat je maakt, is er een slimme en een domme zet. Er is een kleiner en groter en alles daar tussen is mediocre. Er is een lach en een traan, en alles schone gewoon een wit erop gedaan. Ha, ha, er is een rechts en een links, maar je kan altijd nog een middenweg vinden. Er is een warm en een koud, en alles daartussen is low. Er is een jong en een oud, en één van de twee die de Kluen ontkomt. is een nu of een nooit? en daartussen telt elke seconde ja tussen leven en dood ligt de hele kleine wonden en tussen wan en hoop schijnt licht in het donker en je zocht het hoog maar het lag helemaal van onder. <laughs> er is een hart en een zacht, een dik en een dun. De mannen met macht, de presidenten. Een dag en een nacht, een vlag en een vlucht. Maar niemand had de keuze tussen pech of geluk. De stress en de druk, de weg en de wil. De zeemzoete vrucht, de bittere pil. En de munt, de yin en de yang. En soms is de lust niet te houden door de drang. De euro's op de bank, het derde wereldland. De klim en de val, de vorm en de mal. Scheiden of troon, afbreken of bon. Ondertussen moet je heel je leven omgaan, maar roep. Zelf, liefde, zelfhaal, de hemel en de hel. Fysiek en mentaal, In balans bij jezelf, de plus en de min. Verliezen of win. Het einde, het begin, er is nog zoveel tussenin. Dit is de Best Kept Secret Festival special van DJ RPN en de Goolse Groeven. Ja, voordat je denkt ik wil mijn minuutjes terug, deze vier krijg je nooit meer terug. Snapt enkels? I want my minutes back. Jij ook al? Ja, jij weet hier meer over volgens mij. Over snapt enkels? Over, over snapt enkels. Ik heb zo ooit gezien. Ik heb nu nog steeds last van snapt enkels. Ja, nee, ik weet niet. Ik heb dit gewoon gekozen omdat ik dit. Dat uh, zat lekker uh, zo'n een beetje zo'n synthesizer uh, ding, hè? Ik bedoel, uh, ja dat ja, uh, ja, sinds dat ik uh, bij Steven vastduitsje uh, duo ben geworden en. Uh, een soort van uh, het synthesizer wezen uh, omarmd, of ik nou wil of niet, gewoon door de strot geduwd. <laughs> het was niet echt een orgelliedje, zoals dat dan uh, normaal heette? Ik heb ook altijd een trechter mee. Van... Het <laughs> <laughs> <laughs> ja. uh, gewoon door. Jij he, zult het vreten. <laughs> Nee, maar ja, dat, dat synthesizer speel, dat, uh, ik uh, uh, krijg ik, ik, ik, ik er steeds beter weg tegenwoordig. Ja, <laughs> ja, ja. Ik, uh, ik hoor hier ook altijd uh, in Snap Enkels wel behoorlijk wat kruut invloeden in. En uh, met die lekkere ja. motoric beat die hier dan in die uh, jaren van mijn minutes back zit. Ik, uh, ik, ik geniet daar wel van. Ik denk dat ik hier wel ga hebben. Ja, en, en het is ook wel leuk om te zien met de killer kostuums die ze op het podium aan hebben. Ja, fantastisch. Ze of zijn... zoals een vriend van mij zei: uh, hey, er staat hier een boom te dansen. Ja. <laughs> ze zijn uit de bomen neergedaald om ons uh, de muziek te onderwijzen zoiets was het. En dan gaat ze ja. zeker een uh, drie kwartier ja. lukken aanstaande vrijdag. Ja, het is echt een feestje. Alleen ik heb ze op Misty Fields gezien en toen had iedereen een dip na het diner, denk ik of zo. Ja, maar het was ook moeilijk te zien, dat podium natuurlijk, op die uh, de, tussen de Misty Fields. Ja. Oh, ah, <lacht> yo yo. yo. Heb, heb je een drumstel? Ik heb hier, uh, ja. Lady, ja, die was ik aan het zoeken en <lacht> mijn cd'tje met de paddoem is, uh, ja, ik denk, denk, ik denk dat die gewoon heel lang zoek is nog. Hm. Ja, helaas. Jammer. Maar uh, wat ik wel gevonden heb, is iemand anders... die ook wel eens iets met synthesizers doet. Ja, of dat met een, een hengel. Dat is even wat it. anders. En uh, zouden we ook niet 1, 2, 3 bij Golse Groeven opzetten, denk ik. Keer, hebben he? we wel gedraaid een keer, even hè? de visser, hebben we het over. Ja, de, de, kom, uh, onze vriend Michael heeft ons daar een keer mee verhaast. Oh, dat zou visser, wel kunnen, ja, ja. Ja, ik heb daar wel een zwak voor. Nog steeds niet live gezien, maar het is uh, in, in, tot in de fijnste haarvaten... Uh, strak geproduceerd uh -huh. in, in, met videoclips en uh, op het podium is het ook echt met met dansjes erbij en, uh, ja, terechte headliner. Het, het, het wordt een beetje het ook oh, wist niet eens dat de headline nee ja, headline of vrijdag echt okay. waar ja ja oké okay. ja, daar gewoon ja, ik, ik, ik, ik denk dat dat wel terecht is ja ik, uh, ik, het zou, het ga, ik zou het gaan kijken ja. ik ga het niet meemaken ik sta te dansen bij snap enkels op dat moment oh maar, is dat, tegelijk? dat is tegelijk oh echt Ja. Oeh, dan zou ik ook wel een keuzemomentje hebben. Maar Snap Engels heb ik al gezien. Ja, en mm. Eefje nog niet. Nee, juist. Mm. Maar goed, okay. uh, ja, van het, het vierde album Bitter Zoet had ik een liedje meegenomen. Uh -huh. Dat is het album waar ze mee doorgebroken uh, is. Definitief. En Definitive. wel ook, ja, waar ze wel een andere route koos met meer synthesizers inderdaad. Ja. Het uh, nummer De Parade. De Parade. Gaat niet over het festival, denk ik, hè? Nee. <laughs> Eefje, de Visser. Vrijdagavond rond de klok van half elf... op het mainstage van Best Kept Secret... in Heel Varenbeek. Eefje de Visser. Hebben we dan gewoon de eerste dag al gewoon helemaal gehad? Hè? We hebben de eerste dag zo'n beetje helemaal gehad. Zo. We hebben nog wel iets voor later... maar uh, dat uh, zien we later. Denk ik zo. Want ik zit hier alweer op zaterdag 14 juni. En uh, ja, het eerste dingetje wat ik daar tegenkom... dat heb ik zelf uitgekozen. Um, mensen die wel eens naar mijn show luisteren... die hebben de afgelopen... Maanden. Eigenlijk iedere show één liedje van deze dame gehoord. Uh, Lucy Dekens heb ik het over. Ik uh, draai de best guess van haar echt gewoon bijna iedere keer. En die wou ik eigenlijk vanavond ook draaien, maar we hadden net snapped enkels. En Lucy Dekens, deze indie godin uit, uh, uit Amerika, die heeft ook een liedje uit wat Enkels heet. Staat op hetzelfde album. Ze is inmiddels 30 jaar oud. En uh, nou ja goed, Enkels van Lucy Dekens. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit. If it's all I can do, if it's the thought. Via lokale omoproller. A new day another morning after. Leaning back on my chair in a greasy spoon cafeteria. Last night was some beer luriness. Done our way. But again, we're back in the light of day. Chatting shit, sitting at the wall table, telling jokes, playing with the salt, looking out the window. Girl brings two plates of full English over with plenty of scrambled eggs and plenty of fried tomato. Get my phone out, about to give this girl a shout See if she had a nice time last night uptown Ask if she fancies trying it again sometime Then cow grabs a phone like, oi, oi, oi, oi Hold it down, boy, your head's getting blurred I know you can't stop thinking of her By all means you can vibe with this girl But just don't but just mug, mug yourself, that's all Seriously, mate, you fucker. No, no, Don't no, no do what I mean? I'm fucking. I'm no way, really, do you know what I mean? I fucking. I can take it or leave it, believe. And then Calvin's like, oi, you need to hold it down, Jack. Put your phone back. Quit staring into space and eat your snack, that's that. She'll want you much more for not hanging on. Stop me if I'm wrong, stop me if I'm wrong. Why should she be the one who decides whether it's off or on, or on, or off or on? Now, the girl's rude. I know she's rude, but she screwed right through you. You'll be on your knees soon. Hold it down, boy. Your head's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl But just like don't bug yourself. yourself, that's all Don't bug yourself. yourself And I'm like, honestly, it's not like that You're acting like I'm prancing like a sap Jumping when she claps and that Oi, do you really think I act whack? 'Cause I'm telling you I'm serving the aces And it's game, set, and match Perfectly in control of this goal I'm got the lead role, won't be folding I'm older than you told Girl sold, high speed's gold Game over, game over, too cold Hold, Hold it, it down, boy, boy. your head's it's getting blurred blood. I know you can't stop thinking of her, by all means you can vibe, vibe with this girl But just don't mug yourself, myself. that's all, don't, don't mug myself. yourself Hold, Hold it down boy, your head's getting blurred I know I you can't stop thinking of her, by all I means you can vibe with this girl But just, just don't mug myself. yourself, that's all, I don't, I don't mug myself. yourself Uh oh uh, yeah Hold it down boy, your head's getting blurred I know you can't stop thinking of her That girl smelle al la she must have crab and oh, fucking oh, shrimp in her teeth yeah. <laughs> no oh dat is het. she ah ah no let ga again ik ik <laughs> ja nog steeds nog steeds nog steeds nog steeds zijn wij aan het opnemen dit was uh, Mike Skinner met zijn bandje The Street. Remco, Remco. wat ja, ik niet zeggen ja ja ik weet eigenlijk niets over deze artiest ja ik wel ik wel Arno uh, ik weet namelijk dat deze artiest uit uh, Engeland komt. En uh, deze artiest heet Mike Skinner. Het is indie hip hop grime uit de UK. En uh, hits waren fit, but you know it. En try your eyes. Dit was Don't Mug Yourself. Van hun uh, debuutplaat Original Pirate Material. Kijk, nou dan weer te niks hè. Dankjewel Arno, doei. Remco, Remco. Oh Dirk, ja. ja. Oh, we zijn door... oh er komt nog muziek. Ja er komt oh, zeker nog muziek. Want uh, we gaan door naar de volgende band, daar weet jij wel iets over. Uh, zitten we nou naar de muziek te luisteren? Of Wij de zitten, achtergrond? Uh, de pace shifters gaan we naartoe. Oh, wacht, ik dacht dat uh, ik, ik zit uh, het bedje te luisteren. Ons bedje denk... is prachtig mooi, het is de Cactus Channel. Oh. Voor, de, voor de luisteraars thuis. Ik denk, je hebt al voor nummering gestart. Uh, nee. Ik heb die uh, niet op zitten letten. Ik snap het, klinkt als een heel mooie intro, zeker. Ja, oké, okay. Remco, Remco. <laughs> ah, ik ben helemaal naar de waarman van die AI-jingle van je. <laughs> Ik weet ah. ook niet zoveel van de Shift shifters Ik weet eigenlijk. ook niet zoveel nee. van de Shift. Ja, ik, ik eigenlijk nee. ook niet. Nee, uh. het, het is zo ja, we hebben, wij hebben al eens een keer uh, een, een, een, een uitzending gemaakt... over Nederlandse stonerok en zo. Ja. En daar kwamen alle bands tegen. Waar ik dacht van, dat klonk echt serieus goed. Wel een beetje allemaal een beetje Queens of Stone Age-achtig. Een beetje geïn daarop geënt allemaal, maar wel allemaal, ja. ja, wel allemaal goed. En dit is ook zo'n band. Dit, dit luisterde ik, dacht van ja, dit, maar dat ken ik helemaal niet. Het is gewoon Nederlands. Mm Het -hmm. Schijnt allemaal op allerlei festivals gestaan. te hebben zwarte kroes, pinkpop, groesrock. Ze hebben Zuidwest. Uh, nou, ja, dan is dan dat, ben je... is dan festival. Zou bij Zuidwest? Ja, hoe heet dat S uh, X uh, S. Ook oh, gewoon in Amerika ja, daar. De oh, wow. bij de Amerikanos. <laughs> ja, ja. ja. Oké. Okay. Dus ja, dan, dan sta je niet zomaar. Ja, dus dan. Nee. Eh, de, waarom je dit dan niet kent, dat is dan interessant. De, de, dus de Pace shifters, waarom je dan het nummer Drone niet kent van het album Breach? Ja, nou, ik ga het leren kennen, want ik heb het nog niet gehoord. Wat is dat lekker, hè? Ja, en dat is gewoon uit ons uh, eigen Brabant, hè? Komt uit Brabant, de uh, Peesthifters. Brabant. Brabant, Brabant, Verkes ik, in de wei. Ja, ik kom niet... Uh, Verkes hebben we het straks nog ja. over trouwens, Over Verkes. En in een stroom, oh. aan de mond. Hoi. Oh, <laughs> oh lekker. Lekker, <laughs> lekker. Proost. Ja, uh, dit was uh, ook een lekker liedje van de pace Shifters. Ja. ja. Dat was zeker goed, ja. Ja. En we blijven nog even in Nederland. Uh, bandje die er ook staan op Biscuit Secret. Baby Berserk, ook uit uh, Nederland, Amsterdam. Mm -hmm. En het is een beetje New Wave, electro, beetje donker, dansbaar. En het deed mij denken aan het eerste werk van uh, Calvin Harris. Ah ja, Acceptable in the 80s. Ja, ja. ja. ja. die plaat is ja. Echt, die vind ik echt steengoed. I Created uh, Disco, maar tegenwoordig ja. hoor je dat in zijn muziek ook niet meer terug. Nee, nee ik, ik ben hem <laughs> al lang uit het zicht verloren. <laughs> ja. Ja. Nee, na zijn eerste album was hij eigenlijk al, brak hij zo hard door ineens. En moest hij allemaal met beroemdheden werken? Was ik er snel klaar mee? Ja. De eerste plaats, schout. Um, dus uh, Baby Berserk met uh, What I Mean. What I Mean, yes. luistert naar de Best Kept Secret Festival special van de lokale Omroep Goorle... met uw host DJ RPM en de Goose Groeven. Best Kept Secret vindt dit jaar plaats op 13, 14 en 15 juni... nabij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Vanavond hoor je onze tips en favorieten uit de line-up van Best Kept Secret Festival 2025. Dus blijf lekker luisteren hier op Music Monday bij de lokale Omroep Goorle. Vrijdagavond rond de klok van negen. De bezwerende heksen van een witch. Zijn het heksen? Uh, nee. nee. Nee. Het zijn allemaal heren. Het, was, al heren? Oh. het was toch al zaterdagavond? Zeg ik, zei ik dat niet? Ja, je ik zei, zei zaterdagavond 8 uur van. Oh Nee, je zei, je zei vrijdag. Ah, in rectificatie dan. Uh, <laughs> Wat? Oh. Zaterdagavond. <laughs> ja, ik meestal ik ben, echt mijn trommel. Ja, meestal ben ik de vieze man, maar... <laughs> Uh, ja. ja. maar dan zit, je, dan zit jij meestal ook hier, ja. natuurlijk. <laughs> Which, uit Zambia toch? We in Zambia. To cause havoc staat het voor. Mm -hmm. uh, komen we uit Zambia, ja. Uh, jaren zeventig, gaan al een tijdje mee. Oh, dit is zo'n band waar je op moet passen dat ze niet van een trapje afvallen, want anders breken ze alles. <laughs> komen ze met een podium op? Uh, al uh, enigszins op leeftijd. Daarom staan ze ook in The Secret. Dat is namelijk een kleinere tent en dan hebben ze. Zeg maar, ze staan dus binnen, dus minder gevaar voor onweer en zo. Voor ah, mij echt ja. absurd dat dit in een kleine tent staat. Uh, ik denk dat je dit weer niet op een open podium hebt. toch? Oh. Ja. Ik vind, ik vind dat dit een qua sfeer. Oh, nou ja, dat. Dat, uh, dat ben ik met je eens. In een tent. Ja. Ja. Ja. Ja, tent 2 dan. Ja, ja of twee, ja, ja. inderdaad, ja. had gekund. Ja. Maar. Uh, op ja, grote tijd, grote, op, grote naam. Op tijd, ik, na, op tijd. Naar die tent dan, dan sta je. Zijn je niet binnen? Ja. Op tijd naar die tent. Maar ja, en vanaf nu is het geen geheim meer. Dat weet je dus super vet is. En iets anders wat ook super vet is, komt uit België. En uh, dat zijn een paar broertjes, geloof ik. De Walen-broertjes. De, de Walen. Wale. Ze komen ja. niet eens uit Wallonië. Nee. Maar Brussel, geloof ik. Hè? Ja. Toch? Ik gok alles hoor. Volgens mij. En al. Um, yeah, de band Soul Wax. Die uh, mag headlinen aanstaande zaterdag mogen zij het uh, hoofdpodium afsluiten. En we gaan uh, vandaag in plaats van een album-spotlight, wat ik normaal altijd doe, doen we dit keer een artist-spotlight. Dus we krijgen nu een hitje wat ik gekozen heb van hun. En dan na de klok van uh, tiener komt er nog een, een lekkere cover die Dirk uh, gevonden had. Dus uh, blijf lekker luisteren hier naar de lokale Omroep geworden Met uh, Conversation Intercom. Hier is Soul Wax. Het is groen en blijft plakken. Kermit de sticker. Ha ha ha ha ha! Blijf op de hoogte via lokaleomloopgoorle.nl. Om in uur twee van. Nee, dat was hem niet. Music Monday with DJ RPM. <laughs> um, Dirk, ja, jij kwam met deze cover aan. Dat is SoulWax. Ja, de, de Soul ja. <laughs> ik ben weer perplex van jouw uh, ja, jou, jou, jou jingle. Uh. <laughs> <laughs> ja, het was mijn, mijn grootste doel vandaag was om jullie met mijn jingles. Uh, van de wijze te brengen. Het is een jingle dat fetish. Is is um, het, hè? het is een, fe een fetish voor jou, jingle fetish. Ja, ik heb daar wel iets mee. Ja, oké, We hebben er niet één ooit gebruikt. <laughs> nee. Niet één. Nee. Nee. Nee. Nog, misschien, Nog ja. niet. Ja, maar misschien kan dat. Maar ja. Dus hier ja. raken we besmet vandaag. Ik ben wel ja. in te huren. Ja. Hij <laughs> heeft de missie gehad van hey, tevoren. Maar Dit is echt... Deze band, maar ook de broers als DJ's, echt... Echt grote artiesten vind ik dat. Uh, maar we hebben wel de rockkant van Soulwax behandeld. Juist. En een aantal jaren terug stonden zij op podium 2 van Best Cup Secret. Echt iedereen uh, uh, uit zijn plaat. Iedereen uit zijn plaat. Ja. Uh, maar dat was behoorlijk elektronisch. Weliswaar met uh, drie drummers. Waaronder Igor Cavalera. Maar uh, dus de vraag is, wat gaan ze doen? En een recenter werk van deze uh, Soulwax. Uh, broertjes. Ja. misschien doen ze het uh, wel allebei. Misschien, misschien, misschien gaan ze. Ze zijn nou headliner, toch? Ja. Of niet? We zijn ze zijn headliner inderdaad. In ja. Dan, Zij dan heb je lekker hoop. veel tijd. Dan kun je eerst rocken en daarna kun je keihard dansen. Ik hoop in ieder geval op, uh, op uh, ja, Conversation Intercom. komen. dat is ver uit een van mijn favoriete nummers van de jaren negentig. Hebben ja, ze het toen niet gedaan? Nee, ik uh, ja. ben er ook bang voor dat ja. ik die gewoon nooit live ga zien. En, en ja, dit, dit was natuurlijk. Wouldn't it be good? Een cover van uh, uh, Nick Kershaw. Nick Kershaw. Ja. ja. Ah, zo klonk die ooit in de jaren tachtig. Ja. Ik denk ik neem hem maar even mee, want ja, je weet maar nooit waar het goed voor is. Wouldn't it be good? Oh, die grap heb je ook van tevoren bedacht. Nee, dat, dat dan weer niet. Maar goed, om with the show. Je luistert naar de Best Cap Secret special hier op de lokale omroep Goorlen. Het volgende bandje dat nou goed, ja, de meeste mensen hier in de omgeving... of in ieder geval in het Brabantse... die zijn wel bekend met het fenomeen dat varkens heet. Hier zit er een in de studio. En dit, voor, de, voor de duidelijkheid, dit is geen jingletje. <laughs> <laughs> maar ja, Varkens, als je er zeven van hebt, ik zie een hele mooie plaat hier in de lucht. Dat is het nieuwe album, denk ik, van uh, ja. Picks, Picks, Picks, Picks, de, Picks, of Piks Piks is Nog je vergat er twee. vergat ik er weer twee. De hoes is echt, no, ja. yeah. <laughs> ja. ja. ja. echt super mooi. Die hadden de Varkenspest, ja. denk ik. Uh -huh. <laughs> Dit lijkt ook wel een soort van pestpartijtje. He, het is wel kijkt. echt een mooi getekende hoes ja, ja. inderdaad. Het ja, doet me ja. een beetje denken aan die laatste plaat van Brian Bring Me The Horizon ook. Uh, misschien dezelfde artist wel. Als dat ik zou zo kunnen. Uh, Op het dat eerste gezicht. Heb je ze ooit live gezien Remco? Nee. Ah. En dat gaat dit weekend dus veranderen. Ver, ver, verwacht. Uh, theater. Theater. Poppenkast. Ja, ja, de, de zanger die, uh, die staat in zijn, uh, zijn uh, shorts. En heeft hij zo'n vieze Freddie mercury snor heeft ja. hij. Oh. Ja. En hij kruipt oh. af en toe over het podium. En, uh... Is dit dan eigenlijk de zanger van uh, Horse the Band? <laughs> Want dat doet me dit heel erg aan denken. Maar goed. <laughs> ja. Nee, die, maar het is wel... die, stond, die bleef gewoon overeind staan. Uh -huh. ja. Nou nee hoor, ik zag die een keer in Geleen. En zijn broek ging stuk en zijn broek ging stukker en stukker. En hij lag op, de, op het podium te rollen en te doen en... Ja, dat was, uh, was wel een spektakel. Oh. Maar, uh, nou goed, uh, we hebben het daar nu niet over. We hebben het over Pix Time 7. Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix. Pix, Pix, Pix, Ja. ja. Daar zit ik het dan bij? Ja. Ja, ja nee, dus. Hem, ja. Dirk heeft hem nog niet één keer goed gehad. Nee? Nou nee. ja, ik dus nu één keer. Ik ga er dus nou ook niet aan beginnen. Hè, op maar maar naar de, gaat de volgende zes. Ik laat me daar weer mee lopen, klooien? <laughs> ik bedoel, zo, uh... Maar ja, goed, uh, uh, prik even door dat theater heen steengoeie bent dit. Echt. Ik, ja Ik zeg altijd wow. psychedelic uh, hardcore is het. dus Het is mm. wel stoner en psychedelisch, maar het is toch ook wel echt zo stevig. Ja, en eh, ja, ze, ze kunnen ja. de versnelling pakken af en toe en dan zakken ze à la sludge gewoon terug in een, ja, in een ja, vertraging ja, ja. en die zakt er dan zo heerlijk in bij het publiek. Dat is echt lekker. Ja. Ik heb er nu al zin in, dus ik ga een klein stukje Solwax missen zaterdag, Want zij staan net daarvoor in uh, het tentje The Secret. Piks, pix, pix, pix, pix, blockage. Ja, dit is uh, wel zo'n bandje wat ik zeker moet gaan zien. Want er mag gewoon gerokt worden op Best Kept Secret. Ja. Zo. Ja, jij uh, vond dat ik niet mocht klagen, hè? Want ik zeg nee. altijd hipster festival, Maar jij zei, ja, er komt kei veel, uh, Ja, harde shit. Er staat uh, genoeg gitaargeweld dit jaar. Dit jaar zeker. Ik heb wel zeker? een ja. editie doorgemaakt dat ik op zondag dacht... Nou, ga ik echt in slaap vallen als ik niet uitkijk. Ja, maar je hebt nu op zondag natuurlijk wel nog als... Uh... Als uh, headliner uh, ja, Wilco en Michael Kiwanuka. Oh, Wilco. Ja, die, hebben we niet eens, die draaien we niet eens vanavond, volgens mij. Nee, precies. Oh, nee, nee. Nee. Ik had hem wel gebruikt bij de aankondiging. Ja. En misschien als we nog tijd overhouden. Oh. Als, hè? Dan stoppen we nu <laughs> met praten. We gaan door naar uh, Maria Iscariot. Uh, de meest geboekte buitenlandse act op Nederlandse festivals dit jaar. En ik denk terecht... Um, ze verwachten ook schreeuwen, verwacht punk. Ze zijn boos op uh, de wereld, op oorlogen. Op... En het zijn ook nog dames, geloof ik. Ja. Hè? Uh, drie dames en één heer op de Ik verwacht ze half twintig ergens zo allemaal. Ja. En de uh, wilde bende, ze wonen bij elkaar in huis ook. Dat is verplicht. Dat vindt ze lekker. Denk Dat ik. ze. <laughs> <laughs> zo heet het nummer ja. Bedankt. Cover uh, van Gorky. Ja, dat vind ik lekker van. Ja. Maria Iscariot. Yes. Wow. Ja, dat... ik ben daar schril van. Wat was... Hoort er die outro bij het liedje? Ja, die hoort bij het liedje. Ja, ik dacht ja. even dat jij weer met een gekke jingle zou nee, komen. Zo. <laughs> nee, dit keer niet. Nee, nee, nee. Ja, ik heb nog wel iets als je... Nee, nee, nee. Geen tijd. Nee, doe nou niet. ik heb vast nog wel iets. Hoor. Music Monday. Ja. <middel> <middel> komt die weer. Music Monday with DJ RPM. Oh, en de Goolse Groever. Ja, die zitten hier ook tegenover mij, want eigenlijk zit ik in de zendtijd van de golse groeven. Ja, maar je had toch een uitzending te goed hè? Want wij hebben een keer een uh, maandag voor jou weggekaart. Ja, toen wij maar. met Jama wilden ja, praten. Dus dan. Ja, maar laat maar zitten. Daar waren wij heel blij mee. Want we konden maar één keer, net voordat die plaat uitkwam, mm, ze in de studio ja, ontvangen. Ja, dat ja. was toen. Ja. Ja. ja. Dus daarom zit, daarom is dit nu. Dit, dit ontstaan. Dus, Jouw uitzending, maar wij zijn wel te gast. Ja, maar vorig jaar, ik weet niet of mensen zich dat nog herinneren... toen was ik hier ook voor de Best Cap Toen was jij special. bij ons te gast en toen was jij nog niet... een radio DJ bij... Niet de bij Galo De Log. Goorlog, nee. nee. Raar, raar, wat had je toen? Mede daardoor, uh, ja, raar, ra, ra ja, <nogelijks> ja, ja, daar zitten meerdere van ons ook. Want uh, DJ Mouse je hier ook regelmatig op donderdagavond, ja. geloof ik. Ja. En uh, ja, die, uh, die zit daar ook maar regelmatig. We moeten eens dus kijken of wij niet bij Rara Radio een setje kunnen draaien. Dat is met vaniel ook. Leuk. Dat, dat kan, ja. dat kan zeker. Ja, daar kun je lekker alles old school analoge doen. Ik breng meestal mijn laptop mee. Maar goed, ik ben gewoon heel lui. <laughs> <laughs> jongen, jongen, jongen Oké, okay, wel heel eerlijk van je um, Ja, maar we draaien wel een leuk liedje, vond ik M uit, uit België En ik be begreep dat een van de bandleden uit Brazilië komt Ja, dat ik ze... denk dat het de Bassisten is ja? En ze hebben nu als doel met de B. Het begint ook met een B Bassist, ja. Brazilië ja. ja, Brazil ze hebben nou als doel gesteld, want ze hebben nou de grote prijs van België gewonnen. Het begint uh, ook met een B. België. Ja, ja maar de humo. Ja, nou, dan kunnen ook. ze eindelijk een tourbusje kopen. Hoe is niet met twee auto's die kant op? Busje. En dan was er was altijd een van die dames die ja. in, in, in er eentje in de auto zat. Maar het volgende doel van de band is dat ze een keer band in Brazilië. Uh, <laughs> in Brazilië optreden. Ja. Met, Brazil? ja. met een B. Ja. <laughs> Luisteren jullie nog? Nee. <laughs> nee, <hè? laughs> Ja, maar wel een goed verhaal. Ja. Maar uh, ja, ga het zien. Ik. Ik heb er zin in. En, uh, lijkt me heel want, uh, lekker. Lijkt me toch ja, even lekker. de mosh in. Vind ik de lekker. Lijkt me R lekker. Daar word ik van. Het <laughs> is goed dat wij hier zitten. Hè? Niet aan de, uh, nou, maakt het wel. Nou ja, anyways. Um, Maria is Iscariot, ze aan ook op Best Cap Secret. En wie ook op Best Cap Secret staat, is... Uh, Wacht even, Best Cap Secret is ook met een B. Een B, ja. <laughs> <laughs> Zeker weten, ja. En de volgende artiest niet. Oh. Met een D. Steve Harrington. Zegt iemand van jullie dat wat? Nee, ik kan... Nee. Uh, ik zet die ook in. Kijken jullie wel eens uh, een beetje zo uh, sci-fi-series en zo? Of uh, ja. gewoon tv-series, ja? Yeah? Stranger Things? Ja. Ja, gezien? Ja. Steve Harrington? Nee, geen belletje? Ik kijk dat niet. Ik heb Allez. geen Netflix of zo allemaal. Nee. Uh, ja, maar uit. Steve Harrington heet eigenlijk Joe Keery. En Joe Keery is eigenlijk muzikant. Oh. Ja, want hij is een acteur en muzikant. En uh, onder de naam Joe... Wat hij schrijft DJO, um, heeft hij uh, best wel wat uh, vet liedjes gemaakt vind ik zelf. En is het misschien wel de enige artiest die ik op zondag echt heel graag wil zien. Wat mijn hoofdreden was, eigenlijk om naar Best Kept Secret te willen dit jaar. Um, want Joe is uh, een indie-artiest die veel uh, elektronica, uh, 80 wave combineert met hedendaagse elementen als hiphop, dance en uh, popmuziek. Uh, heel inventief, heel tof. Dat hoor je niet allemaal in het liedje wat ik ga draaien. Maar dit is wel zijn aller, aller, allergrootste hit. End of beginning. Ik denk uh, dat we hem erin knallen. Dit is Joe. de Best Kept Secret Festival special van DJ RPM en de Goolse Groeven. Zo, so, de Deftones. Of is het gewoon Deftones Nee, gewoon Deftones. Gewoon Deftones. Deftones. Deft Deft de dove tonen. Maar dan zonder A. Zonder A, ja, Deftones. Super ja. Def. Zo. <laughs> ja, ik, uh, ik, uh, ik kijk daar wel erg naar uit, hoor. Had ja. je ze al eerder gezien, Dirk? Ja, ik heb ze twee keer op Pinkpop gezien. En toen viel het eigenlijk tegen. Oh. Ja. Maar ja, ik heb wel weer... Ik denk, nou ja, misschien... Uh, dat is het nou wel kunnen. <laughs> ja, die zanger die, uh, heeft gewoon, uh, ja, uh, uh, heeft al vaker optredens uh, vernachteld... omdat hij gewoon te veel gezopen had. Het bekendste optreden wat hij uh, vernacht had was op Waldrock. Uh, vroeger had je een metal festival dat Waldrock heette in Friesland. Mm -hmm. Mm -hmm. Daar uh, is ook een, uh, een bootleg van uitgekomen van zijn zatte concert. <laughs> Dat dus no, gewoon echt? om te janken. gewoon ja. mm -hmm. Hij is zo oh. van het podium afgefliggerd en alles. En noem maar op, echt uh, heel erg. Oh. Dus ja, da, da, da. hopelijk doet hij dat niet. En uh, gaan ze gewoon een supervette mix doen van oud en nieuw. Want ja, ze zijn natuurlijk in de jaren 90... Eind jaren 90 zijn ze uh, gekomen met de eerste platen. Die waren allemaal nog vet nu metal. Mm. Toen zijn ze oh, bij... Uh, dingen gekomen bij uh, White Pony. Mm -hmm. En daar staat natuurlijk uh, Changes Change in the House of Fly. Of ja, zeker dat goed? Ja. Ik denk het. Ja. Ik, ik ben net Arno, hè. Ik weet ook niks van deze band. Ch Change in the House of Flies volgens mij. Ja, dat is ook goed. Dat nummer, dat is zo... Mm -hmm. dat, daar zijn ze eigenlijk een beetje mee door uh, uh, gebroken. En daarna zijn al die die plaat alleen nog maar droomrigger en droomreger geworden. Maar ze hebben, wat dat betreft, uh, hun originele bassist, die is, een, uh, die is er niet meer bij... want die heeft een auto ongeluk gehad. Hm. heeft jarenlang een coma gelegen. Uiteindelijk hebben ze, hem, uh, ja, hebben ze het, het, het knopje uitgezet, want die man ja, die leeft alleen nog maar vegetatief. Hm. En, uh, dus ze dus hebben sowieso een andere bassist. En ze hadden een tijdje een vaste uh, en die is er nu ook niet meer bij. En hun gitarist Steven Carpenter... die is met de coronapandemie is die een beetje doorgeslagen. Die is helemaal in de conspiracy-achtige hoek terechtgekomen. Oh, en die, uh, die heeft zich uiteraard niet laten inenten en zo. Um, maar vliegt ook niet meer. Wil niet meer op een vliegtuig zitten. Of in een vliegtuig zitten. Op dus, een vliegtuig kan nee, ik helemaal ah, nee, Zeker niet. Hij wil niet meer vliegen. Dus ik ben ook heel benieuwd... Uh, die bind, hoe die daar, daar staat, de, wat daar staat. Ja, de, de twee van de, van de vijf. Uh, uh, niet origineel. Dus ja, dat kan heel verfrissend zijn. Kan heel verfrissend zijn. We gaan het zien. Uh... Maar je weet het niet. Ja. Je weet het niet. Zondagavond. Rond de klok van kwart voor acht staan zij op de main stage. Ja, als kun je uh, nog voor het donker naar bed. Want als het donker is, dan zijn zij klaar, denk ik. Dan zijn zij ongeveer klaar. En dan, ja, Ik vind eigenlijk Deftones wel een waardige afsluiter. Maar daarna krijgen we natuurlijk nog Michael Kiwanuka En ik denk dat het grote publiek op Best Grab Secret daar zeker op blijft wachten. Um, dit is nog steeds de Best Cap Secret special, maar we gaan eventjes afwijken van het Best Cap Secret programma. Want ik heb normaal altijd rond deze tijd heb ik de... De top 40 flashback. Inderdaad. Blijf op de hoogte via lokalehomopgoorle.nl En... Ja, zo klinkt dat dan, de top 40 flashback. Maar dat hebben we vandaag dan lekker. <lacht> <lacht> Niets! <laughs> het is vandaag geen top 40 flashback. We <laughs> hebben vandaag de beste. <laughs> je bent echt de secret. De, de, de jingle <laughs> koning van de log heb je een gewoon, echt. Ja. The king of jingles. Ja, jullie dachten dat uh, in het als dat al veel deed. Maar nou goed. Um, anyways, uh, we hebben de best kept secret uh, flashback. Want wij zijn allemaal wel eens. Meerdere keren volgens mij op Best Cap Secret geweest. In 2014 en 2015 ben ik geweest. 2014 en 2015. 2013 20... was het eerste jaar. 2013 was ik er al bij. 2014 heb ik gemist. En 2015 tot een paar jaar geleden ben ik eigenlijk ieder jaar wel minstens een dagje geweest. Steven? Ik ga dit jaar voor het eerst missen. Jij gaat dit jaar voor het eerst? Ja. Missen? Jij gaat al tien jaar lang dan? Ja. Zo. Ja. Dat is, wow. geen, en dat, is geen, dat is geen geheim meer dan voor jou. <laughs> <Wow>. <laughs> <Nee. Wow. laughs> ik dwaal daar graag rond, ja. Bij de ciderbar. <laughs> oh, ja, ja, maar dan dat, heb je sommige hey, bands ook je. wel al vier keer gezien. <laughs> ja, dat zou best kunnen. Want ja. dat was mijn grootste ding om de afgelopen paar jaar niet te gaan... dat er te veel herkoming stond. Vind ik dit jaar niet. Uh, nee, zeker niet. Nee. Nee. Het is een uh, verfrissend... Uh, ver, verfrissend line-up dit jaar. Vind ja. ik ook. Ja. ja, vind ik echt... Uh, en jij hebt daar een band gezien, denk ik, meerdere? Ja, ja, een van mijn uh, favoriete platen in de kast. Uh, Wooden Chips, uh -huh. een band van uh, Ripley Johnson. Uh, ooit op Incubate gezien in het uh -huh. Vaksgebouw. Oh, Incubate mis ik. Oh, ik mis uh -huh. ieder jaar. Ik zie aan ja. jouw glanzende bolletje en jouw oogjes dat we gaan kabbelen, denk ik, of niet? Ja, <laughs> ja, dat, <doet laughs> ja zeker. dat gaan we zeker doen. En, en dat dan aan dat strand ja. bij de Big Ja, ja, toen heb ik inderdaad een act die ik heel graag wilde zien... toch echt doorgestreept. Want ja, ik moest nog een keer Wooden Chips zien. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, van het album West uit 2011. Ga die plaat luisteren als je van psychedelisch en kabbelen houdt. Echt een aanrader. Uh, het nummer Home. Home. We gaan nog lang niet naar Home. Hier is Wooden Chips. Home is altijd een mooie plaats om te zijn als je naar zo'n festival geweest bent. Wooden Ships. En uh, we zitten hier net eventjes te praten over onze flashbacks. En nou blijkt, ze zijn allemaal van dezelfde Best Cap Secret editie. 2015. 2015. Ja, als je het zo brengt, dan lijkt het geregisseerd. Maar dat en was het is, dus niet. Nee, het is niet geregisseerd. komen er nu uh, uh, achter dat we allemaal een band hebben gekozen van die editie. Ja, en ja. toevallig Wooden Ships heb ik toen niet gezien. Want ik stond bij Altier, denk ik. Uh, Delta. Ja. Um, ik weet, en, en toen Al Jay viel, dacht ik, ja, die heb ik toen niet gezien, want ik moest Wooden Chips een yeah. zien. Ja, dat was de band ja, ja. die ik geskipt heb. Ja, ja en jij ik, op Black Mountain? Ja, maar ik heb een boekje bij. Ik kan wel even kijken of Wooden Chips erin staat. Dat is allemaal Zoek jij even op of dat tegelijk was? Want ik wil even over mijn uh, ervaring met Pretty Vicious praten. Want Pretty Vicious, dat doet dan meteen een klein beetje denken aan de Sex Pistols. Die staan dit jaar op Jera. Daar hoor je volgende week hier alles over tussen de 9 en 11. Um, maar uh, Pretty Vicious hadden uh, één liedje uit, Cave Song. Vond ik fantastisch. Ik denk, die band moet ik gaan zien. En toen kwamen zij op Best Kept Secrets. Ze hadden echt nog maar één liedje online staan ook. En uh, ik denk, uh, wat kan dit worden? Weet je was een stel jonge Britpoppers, rockers. En ik stond daar uh, in een uh, voor hun eigenlijk veel te grote tent. Ik denk dat er 100, 150 man bij stond. Dat was echt... Een hele lege tent. En zij gaven alles. Alles wat je van een klein rockbandje mag verwachten. En uh, ik, het deed mij weer heel erg denken aan... toen ik voor de aller, aller, allereerste keer Arctic Monkeys zag... ten tijde van hun debuutplaat. Of tenminste, oh. voor dat hun debuutplaat uitkwam. Vuig, rocken, rollen... Alles erop en eraan, zo jong en puberaal als het maar kan. Uh, pretty vicious uh, is dan ook mijn uh, flashback naar de Best Kept Secret uh, 2015. Misschien moeten we een andere keer een ander uh, jaar uitkiezen en daar een hele show over maken. Wie weet. Cave Song, hier is uh, Pretty vicious. <muchas> I'm tired and I'm bored. We've waited by the shops for like an hour just to get some cotton for sand, but daisy slowly drag. It's called the local slacker. Children of the streets I'm listen to a word about them all Cause the world is out So try and just relax Smoke another fucking year De tekst was zomaar in één op met Pretty Vicious. En um, ja, dit uh, was hem dan alweer bijna. Nou, we hebben er nog eentje te gaan. Een Best kept secret flashback. <laughs> ja. Ja, ja, ja. hij kan het niet laten. Hij doet het gewoon. Nee, ik ja, had hem toevallig bij me, dus ik moet hem ook draaien. Oké, ja. okay, ja, nou, mijn, nee, uit, uh, dan mijn je flashback. Uh, daar kun je die AI niet aandoen om het niet te draaien dan. Nee, nee precies, want daar nee. heeft hij allemaal voor moeten werken. Uh, heel veel uh, milieu voor uh, vernietigd en zo, om <laughs> je voor mij nu te kunnen zeggen. Dirk, wat is jouw best-kept-secret-flashback? <laughs> ja, die, uh, die is uit 2015, uh, Remco. Ook toevallig. Ja, ik, moest wel, uh, uh, uh, ik moest kiezen tussen uh, Black Mountain en Piss Jeans. Uh -huh. Oh, dat was ook vet. Oh. Ja, ja. Piss Jeans was uh, heel intens hard. Maar die geur. En uh, nee, niet. Het <laughs> ging, op een gegeven moment ging het zo hard dat er ook uh, bier door de tent ging. En die zanger die kreeg een, uh, een beker met bier, echt vol in zijn gezicht. En die had echt. Uh, die was, ja, die had dat niet aanzien komen uiteraard. Die, die, die, die, die was echt gewoon uh, helemaal klaar. Hij stond met zijn hand voor zijn ogen en hij deed. Uh, hij, hij, hij, hij hield zijn hand ze op van stop nu. Want uh, de band speelde gewoon door. Maar hij, hij had ook echt in zijn ogen gekregen, dus hij had daar echt last van. Uh -huh. Dus en ik dacht echt van nou, oké, okay, uh, die stopt dadelijk. Maar hij droogde zijn tranen, zal ik maar zeggen, en uh, ging hij extra pist door. Uh, echt, Ja, dat vond ik ook wel een mooi moment, maar. Ik erbij, denk ik. Black Mountain, ja, als het boze muziek is natuurlijk. Hè. Ja. Dan wordt het misschien wel met een biertje gegooid, hè. de pitten, kan. Dat hè. kan gebeuren, ja. ja. ja. John Coffee weet er ook alles van. Ja, maar dan, van. die, die, die, maar die kreeg je was... hem niet in zijn gezicht. <laughs> nee, in zijn hand. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, Black Mountain, uh, ja, dat was voor mij dan wel een beetje het mooiste moment uh, van Best Cap 2015, ja. Dan gingen ze nog een keer. De uh, meeste nummers van hun plaat in the future uh, mm -hmm. gespeeld. Uh, waaronder ook uh, dit nummer, Can. En uh, ja, voor mij uh, de beste van die, ed die editie. Vond ik. Van die editie. Ja. En ja. ik vond dat er best wel veel, die, dat jaar best wel veel ja, leuke dingen te zien waren. Net even gebabbeld. En, uh, net zoals Jesus and the Mary Chain. Uh, Piss Jeans, wat ik net zei. Mm -hmm. uh, John Koffie was het natuurlijk ook al. Uh, SimPal and the Broken Bones, Dead cap voor cutie voor Zoyd. Uh, op zondag Royal Blood, Al j en Black Mountain natuurlijk. En als mm. laatste Tilburgse Krijgers, uh, Cairo Liberation Fund. Echt als laatste band, uh, DJ-duo. Uh... Ja, die heb ik dus niet gezien. Ja. ja nee. Dat was een feest. Nee. Anarchistische uh, tafereelen het Hamas Charles en zo. En, uh, ja, nou, uh, hoe sorry. kan het ook anders? Ja, Boekan, ja. Bukan, ja. <laughs> ja, maar ging, het, ging, het ging over Black Mountain. dat Black was Mountain. Mijn flashback met Boekan. Oké, okay, dus dat is jouw. Uh... Best kept secret flashback. Oké. Okay. Ik sta bij helemaal in die tent, Dirk. Ja? Bij ja. Black Mountain. Ik ja. vond het ook fantastisch ja. toen. Lekker, lekker. Ja. En uh, ik vind het nu ook weer fantastisch. Um, even kijken, ja, we, we hebben niet zo heel veel tijd meer... dus we hebben best wel wat gestreept in onze line-up qua nummers vandaag. Maar we hebben er nog twee uh, hele, hele vette voor je. Um, we gaan uh, eerst verder met een bandnaam. Ja, mag ik hem al zeggen? Luisteren we nog Kindjes? Nee, joh. Parental Advisory Explicit Lyrics... Um, eh, denk ik dat je het uit moet spreken. Ja, maar je, je schrijft het net een letter anders, hè? Dat doen ze expres. Dat doen ze expres, ja. zodat we het niet uit kunnen spreken. Dat is hip. F Kukkers. Ja. FC Ukers. Ja, de fokkers, ja. Ja, ik, ik heb opgeschreven, tja, beetje vieze dansmuziek. Beetje vieze dansmuziek, ja. ja. Want ja. de nummer ook, homie, homie Don't Shake. Ja. Wat en, bedoelt um... ze daar nou weer mee? Ja. En, en, en, en wat ik ook nog uh, lastig vind, want uh, ja, we gaan het dan wel niet draaien. Ik had ook nog Gouchois uh, aangedragen als uh, nummer. Maar die spelen tegelijkertijd met de fuckers. Oh, yeah. Ja, misschien kunnen we daar nog een slaapliedje van maken. Ja. misschien. Couchway, <laughs> maar... Weet je wat het is? Dat is een keiharde hardcore punk, man. Daar kan wat... ik goed bij slapen. Ja, ja, <laughs> ja, misschien jullie ook, uh, beste ja. luisteraars. Oké, okay, maar uh, dus ik moet nog gaan kiezen ook nog. Uh, want ik, dit, dit is ook wel leuk. In, uh, Misschien wel uh, ook eerst iets anders als van die uh, harde ellende. Hè? Ja, het is wil je naar de tering of wil je naar de tering. Ja, dat, dat, is eigenlijk dat, gewoon... dat klopt wel een beetje wat je zegt. Ja. Ja. Een andere keuze is er op dat moment niet, denk ik. Ja, misschien, uh, ik zal ze eventjes hier op het blaadje kijken. We hebben de fuckers, maar tegelijkertijd staat DJ St. Paul, natuurlijk Paul Nederveen, ook gewoon te draaien in zijn eigen uh, hosted uh, stage. Er heel veel... ...bekende artiesten en onbekende artiesten... ...ook plaatjes komen er Het Zoals op zondag ook Black Country New Road bijvoorbeeld. Dus ik ga daar ook altijd wel even binnenlopen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, dat kan. Dan word ik niet warm of koud van. Dat kan, nee, dat snap ik. Ja. Ja, en dan Fuckers of Gouge Away. Nu in ieder geval... Fuckers. ...machtig gedanst worden ja. Fuckers. Oh, It's a Gat zegt ze al aan het einde. Ja, stoppen. Houd er maar mee op. Houd mee op. De Fuckers, denk ik, dat ze het uit moet spreken. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het iets anders is. Um, weet je waar het mij nou aan deed denken? En het is een totaal ander genre. Maar um, ik hoorde er heel erg een nummer in van Beck. Zegt jullie dat iets? Ja, ik ken Beck wel, ja? maar ik ken maar deze. Helemaal... Devil's Haircut uit de jaren ja. 96, denk ik. Ja, ja, die baslijn. Van dit ja. nummer. Dus het is, is dat, hè? Betere jatwerk is ja, dit. ik denk uh, dat, dat, dat uh, zij moeten dat ooit gehoord hebben. Oh, als ik back was, zou ik even bellen met die fuckers. Ja, dan bel ik ze ook <laughs> terug, inderdaad. Ja. <laughs> um, ja, jongens, dames en heren, meisjes. En alles wat er nog meer kan zijn. Zij kan, jongens. Nou anyways, uh, maandagavond, ja, de avond zit er alweer bijna op. Deze uh, Music Monday. De top 40 flashback. Nee, dat was hem niet. Ja, dit is echt een jingle overload, is dit nou, hè? Overkill en jingles. Dit ja, kitap. ik denk, ik heb nog een paar minuten. Dan kan het er nog een paar. Misschien nee, moeten we uh... ze allemaal nog even... Nog even, nog even nog allemaal allemaal een keer. eventjes de revue passeren. U luisterde vandaag. Dit is de Best Kept Secret Festival special van DJ, RPM en de Goalse Groeven. Inderdaad, en dat was een bijzondere samenwerking. Ik vond het supergezellig, heren. Zeker. Uh, gaan we misschien nog wel eens ooit doen. Misschien ook niet, want ja, ja jingles... Uh, <laughs> ja, misschien eh, hebben jullie ooit zin om een kerstshow te doen met mij. Oh. Want dan heb ik in ieder geval Jingle Bells. <laughs> <laughs> ik, ho, ik, ik voelde hem al aankomen. Wel, Jij voelde jingle hem jingle al aankomen. Ja, ja. Ja. Er, is ja. een, er is wel altijd wel een kerstgroeve. Dat klopt, wel, Een ja. kerstgroeve. Oh, ja. Dat klinkt wel. Uh, wel ja, ik was altijd een, een kribber Maar mm -hmm. een groeve klinkt eigenlijk wel beter. Um, ik zie dat het... Uh, ja Dames en heren, jongens en meisjes... Um, het is gewoon zeg maar elf uur. Maar we gaan zeker nog één trek draaien... van een band waar we bij kunnen dansen. Um, oh, st zeker. Steven, jij weet daar van alles van. Ja, Yin Yin uh, uit Maastricht. Gewoon uit, van Nederlandse bodem. Uh, uh, halen Oost, oosterse klanken... Uh, westers en we voegen dat in... psychedelisch en dansbaar samen. En... Uh, we hebben net een, uh, in Azië een tour gedaan. Mm -hmm. En uh, die is blijkbaar wel bevallen. Uh, bij de boekers ook. Want ze staan gewoon op Levitation in uh, Austin, Texas. En dat is echt het, het psychedelische festival waar ik heel graag ook een keer naartoe zou gaan. Maar mm -hmm. um, ja, het is gewoon gelukt om, om daar geboekt te raken. Echt uh, fantastisch. Als en, uh, en, oost Europees en, bandje eigenlijk. En de vorige keer op Cap Secret was dit echt een enorm feest. Mm -hmm. Echt. Heb ik Jim, helemaal voor aangestaan. Jim. Ja. Jin, jin. Echt een aanrader. Ja, ja, jij zegt al, ze hebben in Azië getoerd. Het nummer heet ook Takahashi Timing. Dus het is ook een goede timing denk ik voor hun om internationaal door te breken. Ja. En uh, nou ja goed, ik heb hier nog een, een toerist op bezoek. Die wil ons van alles vertellen. Dus uh, laten we het gaan draaien. Yin, Yin. Blijf op de hoogte via lokalehomoproler.nl Bedankt OMT, Luisteren, Nair de best, kept secret special op de lokale Omruep Goyle. Wich wen sen u in fien nacht ien in fantastisch festival toe. Tot volgende week, wel te rusten. Bedankt om te luisteren naar de Best Kept Secret Special op de lokale omroep Goorle. Wij wensen u een fijne nacht en een fantastisch festival toe. Tot volgende week, wel te rusten. But too late, Takahashi Bedankt om te luisteren naar de Best Kept Secret Special op de lokale omroepgehoorden. Wij wensen u een fijne nacht en een fantastisch festival toe. Tot volgende week. Welterusten.